6 uur. Het NOS Journaal. Freddy van Tijn. EU-landen willen nieuw verdrag. Groot-Brittannië doet niet mee. Het kabinet overweegt extra ingrepen. Het zwembad Hoge Zand alsnog dicht.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 De belangrijke Europese beurzen zijn de dag van het crisisakkoord in Brussel hoger gesloten. De AEX-index presteerde gemiddeld met een winst van 1,6 procent. Beleggers lijken gematigd positief over de overeenkomst die de EU-leiders vandaag sloten. Vooral aandelen van banken deden het goed. De waarschijnlijkheid van extra ingrepen neemt toe. Dat zei minister De Jager na aanleiding van nieuwe sombere cijfers over de economie.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 Zwembad De Kalkwijk in Hoge Zand gaat toch dicht. De ophangsystemen van luidsprekers en lampen zijn in slechte staat. De komende dagen moet dat worden verbeterd. Het zwembad verklaarde gisteren nog dat het bad gewoon open blijft... omdat het risico klein zou zijn. Vanwege de negatieve publiciteit en verontruste reacties... is nu toch besloten het zwembad in Hoge Zand te sluiten. Vorige maand kwam in een zwembad in Tilburg een baby van vijf maanden om het leven... toen een luidspreker naar beneden kwam.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 De verwachting is dat de kering zeker tot 8 uur vanavond dicht blijft. De hoge waterstand komt door een combinatie van de westerstorm en vloed. Het weer. Vanavond en vannacht helder en droog. Alleen in het noorden nog een enkele bui. Vannacht daalt de temperatuur in het binnenland tot rond het vriespunt. Morgen wisselend bewolkt. In het noorden opnieuw kans op een enkele bui. De middagtemperatuur wordt een graad of zes. ANB verkeersinformatie Het is een vrij normale avondspits. De meeste files zijn nu geleidelijk aan, aan het oplossen. Uh, er zijn wel een paar ongelukken gebeurd en sommige leveren veel vertraging op. Zoals die op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er staat tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk, dijk 11 kilometer file. Het staat behoorlijk stil. De linkerrijnstrook is dicht. Je kunt overwegen om te rijden via Alfa aan de Rijn over de A12 en de N11. Op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Van Brinnen-Noordbrug 6 kilometer fieden. Op de hoofdrijbaan is een ongeluk gebeurd, daar zijn twee rijstroken dicht. Ietsje verderop op de A20 naar Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd bij Rotterdam centrum. Daar staat 6 kilometer fieden vanaf Nieuwerkerk, de rechte rijstrook is dicht. En de A58 Eindhoven richting Tilburg bij Oorschot 4 kilometer door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.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 Een hele goede avond. Het is vrijdag 9 december. Harde wind, hoog water en water in de zwembad met een finale. De finale 100 meter vlinderslag. We hebben ook aandacht voor de Eurotop en de bezuinigingen. Echt hardop wil niemand het nog zeggen in Den Haag. Maar het signaal is duidelijk. Er moet extra bezuinigd worden. En dat gaat om flinke bedragen. Luister maar naar enkele ministers. We beginnen met Jan Kees de Jager van Financiën. U kunt in ieder geval wel stellen dat, gelet op alle cijfers die er nu komen... het met de economie zo gesteld is dat de waarschijnlijkheid van extra ingrepen... dat dat sterk toeneemt, dat we dat moeten doen. We weten dat pas zeker in februari, maar het ziet er niet rooskleurig uit met de economie inderdaad. Kijk, alles wat we eventueel moeten bezuinigen, heb ik liever niet. He, ik heb liever dat de economie lekker aantrekt en dat we dat niet hoeven doen. Maar als het straks blijkt te moeten, dan moet het. En dan moeten we toch kijken hoe we daar weer uitkomen. Als het gaat over, over heilige huisjes... dan uh, constateer ik dat uh, zelfs heilige huisjes lekker daken kunnen hebben. Maar dat je wel de bereidheid moet hebben... om over alles maatregelen, noodzakelijke maatregelen te spreken. Ieder onderwerp waar je een besluit over moet nemen is ingewikkeld. En zeker als er hele grote financiële belangen bij betrokken zijn. Dus als er uh, straks grote financiële belangen aan de orde blijken te zijn... dan zullen de discussies daarover... Of ook ingewikkeld zijn. Henk Kamp was de laatste spreker. En u hoorde ook Maxime van Hagen, Edith Schippers van uh, Zorg. En natuurlijk de minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Joost Vullings is de stem die u nu gaat horen. Die zit namelijk in Den Haag. Joost, uh, er lijkt me geen twijfel over dat er extra bezuinigd moet worden. Nee, daar heb je helemaal gelijk. En officieel is die twijfel er nog wel. Want het kabinet zegt dan uh, van... ja, we wachten nog op de cijfers van het Centraal Planbureau. En die komen pas in februari. Het zijn de zogenaamde CEP-cijfers, zoals ze hier heten. Centraal Economisch Plan, daar staan die letters voor. Ja, en die cijfers zijn pas echt leidend voor het kabinet. Maar ja, als de minister van Financiën zegt... het ziet er niet goed uit, we voelen de naderende storm... nou, dan weet je, het is ernstig en reken eens maar op extra bezuinigingen. Ja, dan is de grote vraag wat het bedrag is... waarvoor er extra bezuinigd moet worden. Het uh, bedrag van 5 miljard euro gaat rond... en dat gaat rond omdat de Nederlandse bank dat vandaag heeft gezegd. Ja, en dat zijn natuurlijk mensen die, die goed kunnen rekenen... maar hier in, in Den Haag hoor je zelfs bedragen tot... 10 miljard en alles daartussen, maar zelfs een bezuiniging... van 5 miljard euro extra betekent al een hele forse opgave voor het kabinet... Ja, dat is dan voor het kabinet vervelend. Maar vooral voor ons allemaal, want we zullen dat allemaal weer gaan voelen. Ja, want dan kom je er niet met gewoon een stofkam door de begroting. Nee, dat zullen ze ongetwijfeld doen. Dat levert altijd alweer een paar honderd miljoen op. Maar uiteindelijk ja, is het grote geld te vinden op de posten waar het wordt uitgegeven. En dan kom je dus weer bij de zorg. Dus er zal in de toekomst waarschijnlijk weer nog meer zelf moeten betaald worden voor de zorg. Nou ja, er gaat natuurlijk ook een hele hoop geld naar sociale zekerheid. Bijvoorbeeld de WW. Nou, de verkorting van de WW duurt tot één jaar is niet. Nu nog taboe voor de PVV, maar dat komt dan echt op tafel in het voorjaar. Eh, ook verlaging van die uitkering is nog een optie. En ook bijvoorbeeld de AOW-leeftijd kan eerder naar 66. En dan is het nog het Haagse. De hypotheekrente? Jazeker. Die komt dan ook vast weer in beeld. Daar zijn alle drie de partijen tegen. VVD, CDA en de PVV. Maar er zal ongetwijfeld over gesproken worden. Ja, verder kan je aan ook nog heel veel andere posten denken. De kinderopvangtoeslag, studiefinanciering, publieke omroep, ontwikkelingssamenwerking. Het zal allemaal weer in beeld komen. Goed, maar vanaf februari wordt die discussie in ieder geval in de openbaarheid gevoerd. Jazeker. Want dan liggen de cijfers op tafel. Dankjewel voor dit moment. Joost. Joost Vullings was dat vanuit Den Haag. Premier Rutte ondertussen verwacht niet dat er in Nederland een referendum komt over het nieuwe Europese verdrag. Tot dat verdrag werd afgelopen nacht besloten door de lidstaten. Alleen Groot-Brittannië doet niet mee. Die wil niet dat Brussel wat te zeggen krijgt over slansbegroting. De overige 26 EU-landen lijken wel allemaal akkoord te gaan met meer begrotingsdiscipline en vooral dat dit wordt vastgelegd in een nieuw verdrag. Rutte is tevreden met de uitkomst. Hij zei het vanmiddag tegen onze correspondent Chris Ostendorf. Dit is goed nieuws, eh, omdat we nu eindelijk regelen wat een aantal jaar geleden niet is geregeld. Namelijk dat landen die de euro hebben, ook zich moeten houden aan de strengste voorwaarden... op het gebied van hun begroting. En dat je dus nu weer Griekenlanden en Italië voorkomt. Nou vertrouwen beleggers de euro de laatste tijd niet meer. En dat komt omdat ze die politiek niet vertrouwen. Moet nou zo'n verdragje dat vertrouwen zomaar terugbrengen? Kijk, wat je nu doet, is eigenlijk zeggen als landen... wij willen dat een onafhankelijke club, nou, de Europese Commissie... zonder dat de politici weer in een soort van gezellig onder onsje daarin kunnen rommelen dat een onafhankelijke club, die Europese Commissie... ook een echte Nederlandse wet wens, zo'n zo zware commissaris... dat hij die de sancties kan opleggen. Dat geeft absoluut vertrouwen in de markten... omdat die dan zien dat de politici ook accepteren... we hebben een gemeenschappelijke munt, dat stelt ook eisen... en dan kunnen wij niet politiek even dingetjes regelen... waar we ons moeten houden aan de afspraken. Als ik de Britse premier Cameron hoor, die zegt eigenlijk... die ze uh, moeten het zelf maar weten... die gaan bakken met soevereiniteit overdragen aan Brussel. Dat doen we niet. Kijk, Engeland heeft de euro niet ingevoerd. Hè? En, en, en, en daar zijn ze blij mee. Nou ja, goed, de, de, daar kun je nog van alles van vinden. Maar in ieder geval, Engeland heeft de euro niet ingevoerd. En uh, toen wij de euro hebben ingevoerd, hebben wij soevereiniteit overgedragen. Pakken. Ja, hoeveel dan ook. Maar in ieder geval, we hebben het toen soevereiniteit overgedragen. Want een munt is natuurlijk nogal iets. Dat hebben we gedaan een aantal jaar geleden. Gelukkig, want stel je voor dat je in 2008 met de bankencrisis... nog de gulden gehad zou hebben. We waren kapot gespeculeerd. Een kleine economie met een hele grote financiële sector. Veel mensen zien dat niet meer zo. Hè? Dat uh, ze stabiliteit tijd aan die euro te danken hebben. Kijk, de euro is een van de sterkste munten in de wereld. Het probleem is dat in de eurozone er te veel landen zijn... die zich niet hebben gehouden aan de afspraken... op het gebied van hoeveel schuld mag je hebben... en hoeveel tekort mag je hebben, dat daardoor... Er problemen zijn ontstaan, er vertrouwensverlies is en dat leidt tot problemen in de economie op zichzelf. Dus de munt is niet zozeer het probleem. Het probleem is dat die schuldencrisis in een aantal landen leidt tot problemen met de economie in alle landen. Nou, dat moeten we nu het hoofd bieden. En dat doe je op twee manieren. Door te zeggen, we houden ons nu aan onze afspraken en we kunnen niet even gezellig dat onderling veranderen. En ten tweede, als landen in de problemen zitten, dan staan we er voor elkaar, maar wel tegen de strengste voorwaarden. Nou, vertegenwoordigt u ook de belangen van het Nederlandse volk hier. Kunt u dit zomaar doen zonder aan Nederland te vragen? Vindt u dit een goed idee? Kijk, eh, Nederland heeft een democratie. Eh, dus alles wat ik doe is altijd eh, in overleg met de vertegenwoordiging van het Nederlandse volk... de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Staten-Generaal. Waar u op doelt is een referendum. Nou, het referendum is sowieso een, een politiek leerstuk, even los van de discussie die nu speelt... waar je van alles van kan vinden. Ik ben zelf geen voorstander van referenda... Uh, omdat je dan een geïsoleerde vraag voorlegt en niet de hele afweging kunt voorleggen. Uh, ik ben dus voorstander van de representatieve democratie zoals we die hebben. Tegen partijen die wel voorstander van het referendum zijn. Zou de redenering ook kunnen zijn, zou ik willen zeggen. Dat dit om een zodanig beperkte uh, verandering gaat. namelijk het sluitstuk van eerder gemaakte afspraken. Dat ik me afvraag, als je voor het referendum bent, of dit nou referendum waardig is. Premier Rutte, hij zegt dus eigenlijk nee. Na afloop van de top in Brussel, in gesprek met Chris Ostendorf. Van Europa naar het Europees kampioenschap, kleine stap. Europees kampioenschap, korte baan in Stettin, zwemmen. Bob van der Dak. Ja, we kijken naar Juri Verlinde in de finale van de 100 meter vlinderslag. Waarin uh, Verlinde het moeilijk heeft. Halverwege de race zit hij niet bij de eerste drie. Het is Korotishkin, de Rus, die aan de leiding gaat. En ook Tjerniak, de Pool, die voor eigen publiek zwemt, gaat goed. En wat kan Joeri Verlinde dan nog? De Limburger op die laatste 25 meter. Is hij in staat om zich nog op het podium te zwemmen? Nee hoor, dat gaat hem uh, niet lukken. Het gaat tussen Tjerniak en Korotishkin. Dat wordt heel erg spannend. Het is Cherniak die wint. Korot Tischkin wordt tweede en heel verrassend, de Belg François Heersbrand. Die eindigt op de derde plaats. Dat is al de tweede medaille van vandaag voor België. en nou, ook al brons voor Fanny Lecluze. Op de 200 meter schoolslag zojuist. Maar uh, Konrad Tjerniak laat uh, het zwembad uh, juichen. De toeschouwers uh, vinden dit prachtig natuurlijk. En Tjerniak zelf ook. Iedereen op de banken, op de tribunes. Zijn tweede gouden medaille is het voor Tjerniak. Die gisteren ook al de 50 meter vrij won. En uh, Verlinde tikt dan uiteindelijk als vierde aan achter de pool. De Rus en de Belg dus in een tijd van 50-57. Behoorlijk sneller dan in de halve finale toen hij 51-05 klokte. En hij als derde doorging naar de finale. En in dat licht bezien zal die vierde plaats toch een redelijke teleurstelling zijn. Hoewel die tijd dus wel een behoorlijke verbetering is voor Jury Verlinde. Nou, vierde dus, dat is uh, Verlinde. Dat was het actuele beeld. Wat is er verder vandaag gebeurd? Wat moeten we nog even weten van jou? Ja, we hebben nog gezien de 100 meter vrije slag bij de vrouwen. Altijd een mooi nummer natuurlijk. Uh, ook voor Nederland uh, met Ranomi Kromo Widjojo en Femke Heemskerk. Maar die zijn hier niet op dit EK-korte baan. Laten het toernooi links liggen. En dus uh, was er weer eens de kans voor uh, Britta Steffen... om weer eens te winnen, de Olympisch kampioenen van Peking. En uh, dat deed ze ook. Zij tikte aan voor Jeannette Ottesen en Amy Smith. En uh, voor Steffen was het uh, de eerste internationale titel in 2,5 jaar. En dat zal een behoorlijke opsteker voor haar zijn richting de Olympische Spelen van Londen. Goed, Bob van der Tak was dat. En het hele weekend wordt er nog gezwommen daar in Stedt in Polen. Kunt u beluisteren hier op deze zender Radio 1. Veel wind, hoog water, houden de dijken het? Verslaggever Karin Albers zoekt het uit. Dat doen we zo. Eerste verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Wordt geleidelijk aan wel wat minder met de avondspits... maar de problemen die zijn nu echt op drie plaatsen geconcentreerd. Nou, Laten we die eventjes langslopen. De A4, Den Haag-Amsterdam... in beide richtingen voor Dorp 11 kilometer stilstaan. Richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Bij Rotterdam op de A16 van Breda naar Rotterdam... voor de Van Brien Noordbrug 8 kilometer... door een ongeluk op de hoofdrijbaan. Twee rijstroken zijn dicht... En de A58 Eindhoven richting Tilburg bij Oorschot 5 kilometer. Na een ongeluk zijn beide rijstroken dicht. Je kunt er alleen langs via de vluchtstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een referendum komt er dus zeker niet in Groot-Brittannië. Want premier Cameron sprak zijn veto uit... over een verdrag voor alle 27 EU-landen. Hoe reageert de Britse politiek op die onwrikbare houding van Cameron? Correspondent Arjen van der Horst. De Britten maken hun rol als traditionele dwarsligger in Europa meer dan waar. Natuurlijk, ook David Cameron wil dat de eurozone een succes is. Dat is ook in het Britse belang. Maar zolang specifieke Britse belangen niet gewaarborgd zijn in een nieuw verdrag... kan Londen er niet mee instemmen. But we only allow that to the Union treaties if there are proper protections For the single market and for other key British interests. Cameron was vooral bang dat nieuwe Europese regulering... en dan vooral de invoering van een transactiebelasting... de positie van Londen als financieel centrum zou aantasten. Oké, okay, Cameron was wel bereid in te stemmen... met een aanpassing van de Europese verdragen. Maar op voorwaarde dat er een uitzonderingspositie zou komen voor Londen. Maar die concessie kreeg hij niet. En dus, zegt Cameron... And that is why I rejected signing this treaty today. Het veto was een moeilijke, maar de juiste beslissing. Het isolement van Groot-Brittannië heeft misschien risico's, maar uiteindelijk is het beter buiten de Euroclub te blijven. we off the euro? You bet we are. Het veto van Cameron heeft ook duidelijk een binnenlandse politieke dimensie. De euroceptische vleugel van de conservatieven begon zich de afgelopen maanden steeds meer te roeren en de partij raakt het meer en meer verdeeld over Europa. Maar het Britse veto stemt de euroceptici nu tevreden en zij willen verder gaan en eenzijdig de banden met de EU nog losser maken. Het conservatieve lagerhuislid Bernard Jenking. We are now in that invidious position where we have no alternative but to consider acting unilaterally. Maar er is ook kritiek. Volgens oppositieleider Ed milliband heeft Cameron de positie van de Britten in Europa verzwakt. It's a terrible outcome for Britain because we are going to be now excluded from key economic decisions that will affect our country in the future. De Britten zullen nu buiten gesloten worden van cruciale beslissingen in Brussel die ook een impact hebben op het Verenigd Koninkrijk. Cameron heeft niet gekeken naar het grotere belang en probeert alleen zijn partij bij elkaar te houden, zegt Milliband. In zekere zin heeft Cameron de rest van Europa een gunst verleend. Door zijn veto uit te spreken hoeft Cameron geen referendum uit te schrijven. Iets wat hij bij wet verplicht is als hij wel had ingestemd. De Britten zijn gebaat bij een snelle oplossing van de eurocrisis... want ze zijn erg afhankelijk voor een export van de eurozone. Een referendum had de boel alleen maar vertraagd. Bovendien staat de uitkomst van zijn referendum van tevoren al vast. De Britten zouden overweldigend nee stemmen. Cameron wenst de rest van Europa dan ook veel succes toe met hun aanpak. We wish them well because we want the eurozone to sort out its problems... to achieve that stability and growth that all of Europe, Britain included, needs. Of een aanpassing van de Europese verdragen de eurocrisis gaat bezweren... ja, dat is allerminst duidelijk. Maar vaststaat dat een fundamentele verandering zich heeft voltrokken in Europa. In de woorden van de Britse tijdschrift The Economist... de tektonische platen van de Europese Unie... hebben zich dramatisch verschoven langs een breuklijn... die Europa altijd al verdeeld heeft. Het Kanaal. Prachtig. Een stukje adreskunde erbij. U hoorde het verslag. Dat was van Ayan van der Horst. Harde wind, hoog water. De stormvloedwaarschuwingsdienst van Rijkswaterstaat... gaf zelfs waarschuwingen af voor een aantal plekken langs de kust. Werk aan de winkel dus voor de inspecteurs. Stefan Loosen van het Hoogheemraadschap van Delfland... bewaakt de kust tussen Hoek van Holland en Wassenaar. En verslaggever Karin Albert reed een stukje met hem mee. De grote witte koppen op de golven... En we rijden nu hobbelend en wel over het strand, terwijl rechts van mij een kitesurfer een enorme sprong maakte op zo'n megagolf. Nou, we zitten wat comfortabeler in deze jeep. Waar letten we nu precies op? Uh, ja, we kijken of het uh, strand niet te veel afslaat en of het uh, niet uh, bij de duinen komt en uh, de afrastering uh, meeneemt. En wat als dat wel gebeurt? Uh, ja, als dat wel gebeurt, uh, ja, als het strand afgeslagen wordt, dan moeten we kijken of er nog genoeg zand zit. En dan moet het bijgevuld worden. En als de afrastering verdwijnt, dan zullen we weer een nieuwe afrastering moeten plaatsen. En moet het dan acuut? Is het dan acuut gevaarlijk? Um, nou, wat dat betreft het zand en het strand uh, niet. Maar de afrastering uh, willen we dan wel weer zo snel mogelijk uh, herstellen. Het is behoorlijk werken om het portier open te krijgen van die jeep. Maakt het altijd wel spannend van dit werk. blijft toch leuk, zo'n storm. Maar zo kijkend denk, nou, het valt nogal mee. Want dit is een behoorlijk breed stuk strand waar we op staan. Nee, dat klopt. We hebben ook sinds uh, ja, nu drie jaar uh, hebben we een kustversterking hier gehad. Uh, die heeft ervoor gezorgd dat we een uh, ja, extra duinerij en een uh, extra breed strand hebben. Waardoor we nu dit soort waterstanden uh, ja, aan kunnen. Maar daar... en, en is het strand dan breder gemaakt of ook hoger? Uh, het is uh, breder en uh, hoger gemaakt... Daarvoor was het behoorlijk smal het strand en laag. En dan kwam wel de zee tegen de duinen aan. Oké, okay, dus waar we nu staan, met de voeten in het zand, op de schelpjes, hier was water dan geweest? Ja, voorheen was hier water en dan stonden we hier ongeveer kopje onder. En was dat dan riskant geweest? Nou, het was nog niet riskant geweest, maar dat was wel, het betekende voor ons wel weer dat er schade was. En dat we die schade moeten herstellen. Nou, kijk, de kitesurvers hebben ook de dag van hun leven volgens mij. Ja, klopt. Dit zijn de ideale omstandigheden voor hun om uh, te gaan surfen. Zo'n storm als dit, is dat voor u nu uh, ja, waar u het allemaal voor doet? Uh, ja, zeker. Dit maakt ons werk wel uh, spannend en uh, mooi. Uh, hier werken we eigenlijk het hele jaar voor om uh, te zorgen dat de duinen en de dijken uh, te tegen dit soort stormen bestand zijn. Ondertussen is het wat minder gaan waaien, hoorden we net van Gerrit Hiemstra. Hij gaat u ook zo weer bijpraten om half zeven... over de actuele weerssituatie en de verwachting voor de komende uren.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 En dat zei de onderzoeksleider meneer Ras. En hij was in gesprek met onze eigen Joris Joris van de Kerkhof. Jan Roos, goedenavond vanavond, Spits. Goedenavond. ga je het over hebben, jongen? Ja, we gaan het straks in avond, van WNL hebben... over een van de gevoeligste onderwerpen van het land. Want mogelijk gaat het kabinet ja, tussen de 6 en 10 miljard extra bezuinigen. En dus is het H-woord gevallen. Ja. Die hypotheekrente aftrek, ja, die gaat misschien op de schop. En dat is wel het laatste wat er moet gaan gebeuren. Dus daarom is de stelling van vanavond, bezuinigingen, oké. Okay. Maar handen af van de hypotheekrenteaftrek. En u kunt natuurlijk bellen voor uw mening naar 0800-1121. Maar u kunt ook twitteren naar hashtag WNL of hashtag Jan Roos. Dat vind ik het heel mooi allitereren. Handen af van de hypotheekrenteaftrek. En zo is het. Dan kunt u even meepraten. Straks op Radio 1. Goed weekend alvast. zuid limburg Je zal er maar wonen.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 Inmiddels lopen er net zoveel beveiligers op straat als politieagenten. Macht aan de beveiligers in Zembla. Vanavond, tien voor half tien, bij de VARA op Nederland 2. Wij, de ondernemers van Nederland... zijn zuinig op onze bedrijfsauto's. Het zijn de rijdende visitekaartjes van ons bedrijf. En breng ons overal waar we moeten zijn.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 26 van de 27 EU-landen zijn bereid om Brussel meer macht te geven over hun begroting. Alleen Groot-Brittannië doet niet mee. Dat is het resultaat van de eurotop die vandaag en gisteren in Brussel werd gehouden. De 17-euro-landen zullen een nieuw verdrag opstellen... waarin meer toezicht op de financiën is geregeld. De andere landen overwegen zich daarbij aan te sluiten, behalve Groot-Brittannië. Beleggers lijken gematigd positief over de overeenkomst van vandaag. De belangrijke Europese sloten ligt hoger. Zwembad De Kalkwijk in Hoge Zand gaat toch dicht. De ophangsystemen van luidsprekers en lampen zijn in slechte staat... en de komende dagen moet dat worden verbeterd. Het zwembad verklaarde gisteren nog dat het gewoon open blijft... maar vanwege de negatieve publiciteit en verontruste reacties sluit het nu toch. En de grootste onderwijsvakbond van Nederland, de AOB, gaat staken tegen de urennorm in het voortgezet onderwijs. De minister wil de zomervakantie een week inkorten en het aantal lesuren op 1040 houden. Volgens de AOB stelt de minister onwerkbare eisen zonder extra geld te geven. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Het weer. Gerrit Hiemstra. Vanavond en vannacht blijven buien overtrekken in het noorden van het land. Elders is het droog en helder. Het wordt behoorlijk koud, dicht bij zee een graad of 4 en landinwaarts net boven 0. En op enkele graden vriest het ook een graad. De windwaard uit west tot zuidwest is zwak tot matig aan zee vrij krachtig windkracht 5. En morgen is het een aardige dag. In het noorden nog wel een bui, maar elders droog met zonnige perioden. De zuidwestenwind is matig boven land en op het IJsselmeer en aan de kust vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. Het is aan de koude kant morgen overdag met een maximum temperatuur van 5 of 6 graden. Zondag is het ook droog, opnieuw aan de koude kant. Zondagochtend kan het lokaal een graadje vriezen en overdag schijnt de zon geregeld. Na het weekend wordt het weer wisselvalliger en ook weer zachter. ANEW ah, verkeersinformatie Bij Amsterdam is de spits bijna voorbij. Elders in de Randstad lossen de files nu ook geleidelijk aan op. Uitzondering is wel de A4, Den Haag richting Amsterdam. Er staat tussen Leidschendam en Zoete Rijndijk Rijn Dijk 10 kilometer file. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant, van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat het vast tussen Roelof Arendsveen en Zoete Dorp over 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt beter omrijden. Dat kan bijvoorbeeld via de A44. En hagelbuien thuis teisteren het noorden van het land. Het is uh, glad in het noorden door die hagelbuien. En dat heeft nu ook een ongeluk veroorzaakt. En dat gebeurde op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Tussen Chalabert en Knopend Heerenveen, 2 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Jan Roos. Bezuinigingen, oké, okay, maar handen af van de hypotheekrenteaftrek. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Tot 7 uur kunt u mee discussiëren. Bel WNL, 0800 1121. Nederland die zit in een recessie en de toekomst laat alleen maar donkere economische wolken zien. En daarom moet het kabinet noodgedwongen tussen de 6 en de 10 miljard extra gaan bezuinigen. En daarbij zullen heilige huisjes niet worden gespaard. Er wordt gesproken over draconische ingrijpen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Volgens minister Verhagen moeten alle partijen de bereidheid hebben om over alle maatregelen na te denken. En dat betekent dat de hypotheekrenteaftrek, het belastingvoordeel voor huiseigenaren, mogelijk ook aangepakt gaat worden. Volgens mij stort je daarmee het land alleen maar verder in de crisis. Mensen met een koophuis zijn, of je het leuk vindt of niet, afhankelijk van de hypotheekrenteaftrek. Zonder gaat zo'n beetje de halve middenklasse failliet. Vandaar mijn stelling van vanavond. Bezuinigingen oké, okay, maar handen af van de hypotheekrenteaftrek. Doe mee en reageer. Bel WNL 0800 1121. Ja, en u kunt natuurlijk ook twitteren naar hashtag WNL of hashtag Jan Roos. We beginnen met de beller Glenn Lubbers uit Eindhoven. Glenn, zeg het maar. Wat vind je van de stelling van vanavond? Ik vind het een uh, foutstelling. stelling. Het uh, de hypotheek aftrek moet eruit. Simpele reden... We houden, houden ons aan een lijntje. Het gaat vroeg of laat toch gebeuren. Met beleid invoeren die hap en door de zure appel heen. Klen, heb, uh, koop... heb jij een koophuis? Ik heb een koophuis. En ben je dan niet bang dat uh, als die hypotheekrente aftrek vervalt... dat je dan uh, niet meer van je huis afkomt of het niet meer kan betalen? Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik, ik zeg wel, ik maak nuance. Je moet op een gegeven moment in dit stuk... Wel, de kleine inkomens, die moet je daarmee sparen, maar in grote lijnen eraf. Want juist de juiste mensen met een klein inkomen, die, die kunnen ervan profiteren. En de rest, zeg ik gewoon, heeft het niet nodig door de zure appel heen. Maar de middenklasse, die heeft het niet nodig. Zeg je, uh, wat, wat is jouw huis waard? Wat heb je betaald voor je huis? Ik heb betaald in de tijd uh, 700.000 gulden. En wat is het nu waard? Ik denk een 4 uh, ton, maar dat wordt minder. Precies. Nou goed, stel nou dat je wat eerder had gekocht, hè? dat je nu net een uh, huis had gekocht van 4... Vier... 100.000 euro. Ja, en die hypotheekrenteaftrek vervalt. Ja, dan moet je wel heel veel hypotheek gaan betalen. Ja, en kan je dat huis dus uit? Nee, dat hoeft niet. Het punt is, en, daar, en dat punt moeten we nou eindelijk maken... vroeg of laat gaat dit eruit. En ik denk dat je nu gewoon moet zeggen... het gaat eruit, mensen kunnen zich daarop inrichten. Maak er een plan voor voor de komende paar jaar. Hartstikke goed. Hé, hey, Klen, dankjewel. We gaan eventjes naar Piet van S in Nijmegen. Dan Piet. Piet, ben je daar? Nou, volgens mij is Pieter van Stofzuiger. stofzuigen. Je hebt hier iemand anders, jongen. Ah, wie heb uh, ik? Jan Bakker? Ja. Ah, dag, Jan Bakker uit Sint-Annie-Parochie. Uh, zeg het maar, wat vindt u hier van de stelling van vanavond? Bezuinigingen, oké, okay, maar handen af van die hypotheekrenteaftrek. Volgens mij de onzin. Uh, wat onzin. is de onzin, de stelling? Nou, kijk, uh, de hele woningmarkt is totaal verziek. Ja, dat klopt. Jaren. dat klopt. En, dat, en een van de redenen daarvoor is, is de hypotheekaftrek... Men heeft elkaar, er is een enorme luchtbel geworden, net als die hele internettoestand van 20 jaar geleden. En op een gegeven ogenblik dan keert de wal, keert het schip. En ik heb er nog iets over. Wij hebben, als je. je moet de hele woningmarkt bekijken. En als je nou kijkt naar de woningmarkt, heb je twee soorten subsidies. Dat is de, de, de woontoeslag. Ja. En die is gebaseerd op als je weinig inkomen hebt, krijg je veel tegemoetkoming ja. en de de de dat is huur hè voor de huurwoning Die? is dat? Ja, en de hypotheekaftrek is erop gebaseerd. Zoveel te hoger je inkomen, zoveel te meer aftrek krijgen. Nou, dat is natuurlijk een bezopend systeem. Maar dat het systeem vastloopt, dat, daar zijn we over eens. Dat misschien de hypotheekrenteaftrek niet ja. echt een hele goede oplossing is, is misschien ook wel waar. Maar ben je, je niet bang dat je als je in de crisis hier aan gaat snijden, dat, dat gewoon de halve ja, middenklasse uh, visement kan aanvragen? Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je moet dat systeem, je moet dat systeem, uh, hoe heet het, hervormen. Uh, net als maar met juist de, nu? Met, met in de crisis? Nee, net als, ja, ne, nu ook. En net als, als met de, de hele pensioentoestanden, dat moet je in, in over jaren doen. Oh, en zo. je moet die twee systemen van de toeslag en de aftrek, die moet je harmoniseren. En je moet ervoor zorgen dat de hypotheekaftrek, dat dat net zo'n systeem wordt als de, hoe heet het, de, de, de woontoeslag. Dat die op een gegeven ogenblik de mensen met de, met de sterkste schouders de grootste lasten laat dragen. Hartstikke. goed. En dan ben je op de goede weg, denk ik. Ik dank u wel. Ik dank u wel, meneer Bakker. We gaan even naar uh, Pieter Hogewerf, even Hillegom. Meneer uh, Hogewerf, bent u daar? Ja, goedenavond. goedenavond. Zeg, wat vindt u van de stelling van vanavond? Bezuinigingen, oké, okay, maar handen af van de hypotheekrenteaftrek. Ben ik er totaal niet mee eens. Van waar bent u daar niet mee eens? Ik, ben, uh, ik uh, hou me te goed. Ik heb zelf ook een koophuis. Ik vind gewoon dat uh, uh, dit, dit loopt gewoon uit de hand. Goed, maar, uh, maar bent u niet afhankelijk van die uh, hypotheekrente aftrek? U kunt zonder... Ik, uh, ik, ik zou het absoluut niet kunnen missen. Oké, okay, maar u bent wel voor het afschaffen, ja. dat is netjes. Maar ik vind dat het wel uh, aftopt mag worden. Als ze het helemaal af gaan schaffen, dan gaat alles Nederland failliet. Precies, nou, dat is ook precies de stelling van vanavond. U bent het uiteindelijk toch met me eens. Hartstikke. Nee, ah. nee ik vind gewoon dat ze het wel mogen aftoppen. Ik zou er best wel een klein stukje van kunnen missen. Oké, okay, hartstikke goed. Ik dank u wel. We gaan eventjes uh, naar Twitter. Uh, Mark Landman die zegt helemaal eens met de stelling afblijven van de hypotheekrenteaftrek. Jet Beuger die zegt WNL voor hoge inkomens moet villas afschappen. Afschaf. Dus die hypotheekrentebelasting, uh, ja, die moet eraan. Nou, uh, zo zijn allemaal dingen. Ja, wat hebben we nog meer? Uh, Wim Dorsman die zegt. Ontwikkelingshulp plus hypotheekrenteaftrek boven de 800.000 euro. En bonussen, topbanen, overheid aanpakken. En geen aanschaf, JSF. Nou, die komt ook nog even om de hoek vliegen. Um, ik heb contact met Ger Hukker, de voorzitter van de NVM. De Nederlandse Vereniging voor Makelaars. Meneer Hukker, goedenavond. Goedenavond, Jan. Nou, we hebben een aantal uh, luisteraars al gehoord. En die zeggen allemaal afschaffen die ellende. Maar ja, daar bent u er zeker niet echt blij mee. Nou, je hebt wijze inbellers, moet ik zeggen. En, en jij hebt ook een beetje gelijk. Dus uh, Ach, ik, ik denk dat je nu mooie uh, niet de hypotheekrenteaftrek moet afschaffen, maar dat je nu op dit moment serieus na moet denken over hoe je het beste die woningmarkt uh, organiseert voor de langere termijn voor huurders en kopers. En die, en die hebben geen toekomstperspectief op dit moment. Want uh, er wordt onrust gezaaid, onduidelijkheid gezaaid. En als je dat doet, oog je een verdere stagnerende woningmarkt. Met klagende huurders die zeggen ik ben uh, te rijk om te huren en te arm om te kopen. En, en inderdaad de late instappers uh, op de woningmarkt die een hoge hypotheek hebben... die zeggen van nou ik, ik ga onderuit uh, als er onverstandige dingen gebeuren. Dus, dus jij hebt een beetje gelijk, uh, we moeten nu niet uh, een platte bezuiniging doorvoeren... en ons focus alleen op de hypotheekrente aftrekken. Nee, we zouden zo verstandig moeten zijn om nu een plan te maken... en te zeggen van dit is de stip op de horizon, zo richten wij voor ja, huurders uh, dat in. Tuurlijk. Dat zouden we moeten doen. U uiteindelijk denk ik dat die hypotheekrente aftrek ja, niet, niet haalbaar blijft. Nee, maar dat maar moet geen nou... op zich zijn. Jan. Nee, maar dat... we zitten nu in de recessie, we zitten nu in de crisis. Moet je daar nu over beginnen dat dat een heilig huisje is? Want dat is wel het huisje waar ik met mijn gezin in woon. Nee, maar als je naar de consument zegt... ...we gaan eens nadenken over hoe we het beste die markt kunnen inrichten op langere termijn... ...en niet eerst weer beginnen over die hypotheekrenteaftrek... ...want die, die proefballonnen hebben we, hebben we genoeg gehoord... ...en ook allerlei politici bemoeien zich er weer mee... Die, ...die in het verleden in het kabinet zaten... nu ineens zeggen van we moeten dit of dat doen... ...maak eerst nou eens een goed plan... En als het gevolg daarvan is, is dat we over 30 jaar iets gaan afbouwen of dat we een, een soort woontoeslag gaan creëren of uh, dat we de scheefwoners, uh, zeg maar heel geleidelijk, dus de mensen met een hoger inkomen die nog in een gesubsidieerde huurwoning zitten, uh, dat, dat, we, dat we daar wat voor bedenken en dat we de overdragsbelasting verder afbouwen. Meneer Hucker, meneer hoeveel, hoeveel mensen hebben op dit moment een hypotheek in Nederland? 3,4 uh, miljoen mensen hebben een hypotheek. En, en stel nou hè, dat het kabinet zegt, ja jongens, we kunnen het gewoon niet meer betalen, we schrappen die hele handel. W ja, wat gebeurt dat... er dan met de economie? Kijk, kijk links en rechts, hè, dus uh, uh, vriend en vijand, of dat nou SP of uh, de PvdA is, dan wel v VVD, CDA, die zeggen allemaal van je moet nu geen onverantwoorde dingen doen. Dus ik ben, ben, ben best nog wel positief gestemd over het feit dat men helemaal niet de hypotheekrenteaftrek nu ineens gaat afschaffen zonder een goed onderliggend plan. Maar wat mij frustreert is gewoon dat, dat er ineens weer een platte bezuinigingsmaatregel wordt opgelaten. Onrust gecreëerd wordt. Want ja, uh, niet voor niets nemen jullie dit alweer als thema. En iedereen denkt, oh god, de, de hypotheekrenteaftrek gaat eraan. Nou, naar mijn idee gaat hij er niet aan. Want dat gaat dit kabinet gewoon in deze periode niet doen. Ja, maar dat is een grote grap. Die bezuinigingen ja, die, die worden doorgevoerd geloof ik volgend jaar. Of misschien het jaar daarop zelfs. Ja, en en daar, met de hypotheekrenteaftrek, als je daar al, al iets aan wilt doen. Ja, dat, dat, dat gaat pas over vergezichten. Dat gaat over, over, over tien jaar, misschien ja, over jaar. We hebben juist behoefte aan eerst dat vergezicht, die stip op de horizon. En ik denk, en je hebt heel veel wijze bellers al in je uitzending gehad... die zeggen van, ik heb meer behoefte aan duidelijkheid... dus een ja. duidelijke strategie hoe die markt in elkaar zit... Dan kan ik me nou op inrichten. Dat heb je ook met mensen die nu een huis kopen... die weten dan gewoon waar ze aan toe zijn. En ook de mensen die, die vijf jaar geleden of tien jaar geleden... en, en, en ik, ik denk dat de politici zo verstandig genoeg zijn... om te zeggen, we gaan geen brokken maken met deze markt. Dus ik zit er iets anders in dan jij... En Maar een wijs plan maken van hoe die markt er op langere termijn uit moet zien... ja, dat is eigenlijk boodschap nummer één. Nou, daar zit ik zelf ook zo in, hoor. Ik vind namelijk dat je uiteindelijk eens moet gaan kijken wat we daaraan kunnen gaan doen. Maar als je nu gaat zeggen, er moet bezuinigd worden, dus er zijn geen heilige huisjes... dus ook die hypotheekrenteaftrek, die kunnen we nog wel eens aan gaan pakken... ja, dan ben je verkeerd bezig. Ja, dan zeg ik van, gebruik nou je energie om niet nu allerlei luchtballonnen over dakkapellen en daken te gaan noemen... die lekken, en dat je dat nu moet veranderen. Nee, denk nou eens goed na over een goed plan. En zorg dat dat in een nieuwe kabinetsperiode ook effectief wordt uitgevoerd. Helemaal goed. Meneer Hukker, ik kom zo nog even bij u terug. Uh, we gaan nog even naar Twitter. Olaf de Vries die zegt alleen bij nieuwe hypotheken kun je wat aan die aftrek doen. De mensen weten waar ze aan toe zijn dan. Uh, Erwin Daniël zegt, handen af van de kinderopvang. Al, uh, alleen de huizenbezitters, ja, die, uh, als de huizenbezitters hun huizen kwijtraken... hebben zij tenminste onderdak. Ja, nou, daar weet ik niet helemaal waar ik ermee aan kan gaan. Maar uh, Roland die zegt, uh, als we die hypotheekrente aftrekken... nu eens gebruiken als aflossing van het huis. Nou ja, zo hebben we natuurlijk allemaal een uh, idee. Nou, eens eventjes kijken. Want ik heb, net al, ik heb hem net al aangekondigd, uh, Piet van Es uit Nijmegen. Dus misschien is het wel eerlijk om uh, eens te vragen wat Piet ervan vindt. Piet! Nou, ik heb daar uh, heel duidelijke mening over. Voor oh, dus... mij mogen ze hypotheekrente aftrekken, wat dan doen, maar ook aan de huurtoeslag, beide. Dus beide schrappen? Uh, schrappen, dan moet, moet je dus niet zo doen wat net die meneer zei. Alleen, het punt is, wat we in Nederland zijn vergeten... dat is dat mensen hun hypotheek niet aflossen. Want als je hypotheek aflost, betekent ook automatisch dat je minder hypotheekrente aftrekt. Kijk, en wij hebben meer schulden dan Griekenland... En, uh, maar ja, wij werken ook zelfs... net iets harder dan in Griekenland natuurlijk. Nee, goed, maar als zelfs de Rabobank zegt van... jongens, uh, wij hebben geen geld meer, uh, liquide middelingkast. Uh, mensen moeten gewoon aflossen. En heeft de Nederlandse bank, die knot, heeft dat ook gezegd. Want als je daar mee begint... ik denk dat je al uh, een miljard euro per jaar ophaalt... door te zeggen van jongens, mensen hebben minder hypotheeklasten. Want uiteindelijk moeten die schulden toch betaald worden. Helemaal goed. Ik dank wel, uh, Piet, uh, voor het okay. bellen. Ik ga naar Frans uh, Uiting uit de Renkum. Uh, ja. dag, Frans. De stelling Vandaag. van vanavond uh, is bezuinigen. Oké, okay, maar handen af van de hypotheekrente aftrek. U kunt trouwens ook bellen naar 0800-1121 om uw mening te geven. En u kunt ook twitteren naar hashtag WNL, hashtag Jan Roos. Maar wij gaan nu naar Frans. Frans. Frans, ik ben er heel, heel simpel over. Ik heb geen huurwoning, ik heb geen koopwoning. De hypotheekrente moet afdragen. Maar Frans, als jij geen huurwoning hebt of een koopwoning, waar woon je dan? In een wigwam op de hei? Ja, op de Heij. Oh, nee. Op de Gringlandse Heij. Nou ja, dat is in ieder geval goedkoop. Dankjewel Hans. Doei. Sjake Hendricks uit de Eindhoven. Ja, ik, als, het, als de, de onderzoeken inderdaad kloppen, dan meen ik, of heb ik gelezen, dat er inderdaad zo'n 85% van onze hypotheek aan het aftrekken, wat wij elk jaar uitbetalen, gaat naar de... 13% rijkste Nederlanders. Als dat inderdaad zo is, zou dat 9 miljard zijn... dat 13% rijkste Nederlanders, de overige 85% die ook hypotheekrente aftrek hebben... Die krijgen dan nog iets van 3 miljard. Dat, dat schadert me kapot als we daarmee mee verder gaan. Sorry, nee, ik ken maar dat onderzoek niet, maar vaak wordt altijd gezegd... Hè, de villa-subsidie wordt het genoemd. Uh, overigens is het geen subsidie, maar, maar meer een belastingkorting. Maar in ieder geval, uh, het, het, het punt is natuurlijk... Uh, uh, misschien moet er een top aankomen, zegt u. Want de middenklasse, die, ja, die heeft die beurteekrente-aftrek natuurlijk nodig. Er is ook niets mis mee. Ik, ik vind een hypotheekrenteaftrek bij een hypotheek van bijvoorbeeld 200.000 euro of 300.000 euro, dan heb je een behoorlijk inkomen als jij elke maand die rente kan betalen. Als je voor dat soort mensen een hypotheekrenteaftrek hebt, is er niets aan de hand. Maar iemand die 8 ton per jaar verdient, die, die, die haalt zijn, zijn geld gewoon uit de achterzak en die betaalt rechtstreeks, die heeft geen hypotheek nodig. Hartstikke goed, Sjaak, dankjewel. Uh, ik heb nu ook contact met Paulus Jansen, hij is Tweede Kamerlid van de SP. Meneer Jansen, ja, u bent geen liefhebber van die hypotheekrenteaftrek, dus u bent blij. Nou, ik vind het in ieder geval goed dat het uh, bespreekbaar is. En uh, er zijn ook uh, al een hele hoop VVD's en CDA's uh, die dit uh, roepen. Ik zat vorige week nog in een debat met Cor van Zadelhof. dat is een uh, hele bekende makelaar en ook uh, VVD'er. Die zei van uh, eigen huis, uh, alleen nog op basis van annuïtere aflossing, wat, wat Piet in Nijmegen uit Nijmegen ja. ook zei. Ja. Je moet gewoon normaal aflossen op je, op je lening. Dat scheelt ook wel heel veel hypotheekaftrek. Uh, en uh, dat is bijvoorbeeld een hele verstandige matige wat de SP ook voor is. Maar het punt is natuurlijk, moet je hier nou beginnen? Uh, uh, juist nu, hè, de, de recessie is uh, binnen, binnen gevraagd, uh, deze economische crisis... Nou, uh, Laten we zeggen, Europa gaat niet best, daar zijn de ontwikkelingen ook niet echt rooskleurig. Moet je dan nu beginnen met, met, met een bom onder de hypotheekrente aftrek te leggen? Nou, ik heb wel eens uh, geroepen toen, uh, toen Van der Laan nog uh, minister van Wonen was. Uh, je moet nu aankondigen dat je een jaar na afloop van de, van de crisis in de bouw... Uh, die, die loopt nog op dit moment... Yeah. Uh, dat je de hypotheek aftrek, uh, gaat beperken voor nieuwe, uh, nieuwe leningen. Uh, want dan krijg je gewoon uh, dat, dat iedereen denkt... Van, nu ga ik er even een uh, hypotheek aftrekken. Dus dat is een stimulans voor de bouw. Yeah. En op het moment dat die crisis voorbij is... maar dan kan je ermee uh, mee starten. Uh, ik ben het wel eens met die uh, man die zei dat uh, je het alleen voor nieuwe uh, hypotheken moet doen... Kijk, mensen die op dit moment al vastzitten in die hypotheek, die hebben verplichtingen aangegaan... en ik denk dat je die niet moet opzamelen met een probleem... Uh, waar ze in wezen eigenlijk ook niks meer aan kunnen doen. Nee, precies, want, die, want dan ga je op de fles uiteindelijk. Als je nou in één keer die paar honderd euro niet meer krijgt... dan, dan, ja, dan zit je dan... Ja, ja. Zeggen, dan, ga, dan komt je huishoudboekje niet meer uit. Nee, dat klopt. En wat er juist werd gezegd is van dat 80% van de hypotheek, of 80% van de aftrek in euro's ja. komt terecht bij de 20% rijkste mensen van Nederland. Dat klopt ook. Dat is onderzoek van de CBS wat dat heeft uitgewezen. Dat is vind ik ook een goed argument voor wat de SP ook zegt. van je moet aftoppen boven 3,5 ton. Dat is een heel mooi huis. En uh, daarboven kan je inderdaad zeggen van, uh, dan kan je het makkelijk betalen. Oh. En een, een ander voorstel wat we gedaan hebben is, uh, top nou of, uh, trek nou af tegen een vast percentage van 42, dus niet de hoogste schijf. Maar de middelste schijf, uh, de schijf van Jan Moedal. Ja. Uh, iedereen tegen hetzelfde percentage, dat is ook een stuk eerlijker als wat er, als wat er nu gebeurt. Uh, meneer Jansen, we hebben ook uh, Ger Hukker, uh, nog steeds bij ons hangende voorzitter van de NVM, uh, de Nederlandse Vereniging voor Makelaars. Uh, meneer Hukker, vindt u het verstandig wat uh, meneer Jansen voorstelt? Nou, meneer, Jan, <coughs> meneer Jansen zegt af en toe best verstandige dingen hoor. Dat ben ik wel met hem eens, alleen het, het vervelende is. Uh, uh, iedereen heeft soms wel een heel aardig idee, maar als je alles bij elkaar voegt, is het helemaal niks. Dus waar het om gaat, is je moet een compleet plan maken van huur naar koop en eigenlijk zeggen van in het belang van de consument huurder en koper, ik bedoel ik zeg altijd het is belachelijk dat je gebieden hebt waar mensen zeven jaar moeten wachten op een sociale huurwoning uh, en net als dat, het, dat, dat ik het vind dat we het systeem hebben doorgedreven. Dat mensen inderdaad in Wassenaar met 2 miljoen uh, hypotheekrente aftrekken, daar 30 jaar lang lol van hebben. Uh, er zitten weeffouten in. En ik denk dan, dat het in het belang van de consument is dat wij nadenken over van hoe zou je nou die woningmarkt het beste kunnen inrichten. En dan een tijdspad moeten kiezen. Want dan kom ik weer waar, waar jij de uitzending mee begon. Als je nu de spelregels uh, te drastisch wijzigt ten opzichte van mensen die net zijn ingestapt. Ja, dan maak je brokken. En dat moeten we niet doen, dat mogen we ook niet, uh, uh, uh, we ook niet doen ten opzichte van de mensen die op andere spelregels zijn ingestapt. Ja precies, want, want dan gooi je mogelijk de, de woningmarkt nog verder op strot. Want dit gaat nu al niet echt heel erg best. Nee, dus, en ik denk dat de mensen verwachten, dat zie je ook in jouw uitzending weer. Die verwachten dat er met leiderschap wordt nagedacht over hoe je het beste die woningmarkt kan inrichten. En niet ineens van we komen 5 miljard tekort. Dus nou, dat is wel handig om dat even bij de kopers met een, met een, met een dure koopwoning of met een hoog inkomen even weg te halen. Dat, daar heb ik altijd me tegen verzet. Je moet nadenken over hoe je het beste de woningmarkt kan inrichten. En dat mensen keuzevrijheid hebben. En dat er eigendomsneutraliteit ontstaat. Als je dat nou hebt. Dan kan je zeggen, goh, hoe willen we daar naar naartoe komen en zorgen dat we de 30, 35 miljard subsidie die er omgaat in de huur- en de koopkant, hoe we die zo effectief mogelijk inzetten of wellicht afbouwen. Meneer Jansen, wat vindt u ervan? Nou kijk, op zich het is het allemaal waar dat je de hele woningmarkt in samenhang moet, uh, moet aanpakken. Maar ik constateer dat dit kabinet gewoon een taboe heeft op uh, alles wat met hypotheekaftrek uh, te maken heeft. En ondertussen keihard het mes zetten in alles wat met huren te maken heeft. Woningcoöperaties, 700 miljoen moeten ze per jaar oproesten. Dat is 35 euro per huur, per maand. De huurtoeslag wordt aangepakt. Zeg maar de arme mensen van Nederland, die moeten ervoor bloeden. En uh, de hypotheekaftrek, daar is een, een dik, vet taboe op uh, nou, gezet. Is dat of zo? De miljonairs als wassenaar. Is dat, dat vind zo? Ik ook heel is dat zo, meneer Janssen, dat er een taboe is? Uh, minister Verhagen, die heeft gezegd dat er geen heilig huisjes zijn. En CDA-prominent uh, Jaap Doop Scheffer, die wil gewoon dat de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt. Uh, het CDA, ja, die maar, lijkt wel op. Maar ja, ondertussen staat er dus in het regeerakkoord. En daar heeft CDA ook, heeft ook zijn, zijn handdikken onder gezet. Van uh, het nu even niet. Uh, ik constateer inderdaad nou ook dat uh, heel veel prominente CDA'ers, bijvoorbeeld uh, professor Bovenberg, uh, lid van de SER. Uh, ja. beroemde CDA-professor zegt het ook. Uh, Frans Wijslas, een beroemde VVD'er zegt het ook. Ja, Van Duin, oud, Topman, Robreco. Zijn zeg maar hele volstammen... Uh, ja, dat zijn wel allemaal mensen die niets meer te zeggen hebben. En toen ze iets te zeggen hadden, zei, hoorde je dit nooit uit hun mond? Ja, man. misschien moet je zeggen... Het Komt met jaren of dat als je niet meer in de actieve politiek zit, dat je dan uh, vrij uit kan spreken. Ja. Misschien dat, het dat dat zijn. En uh, ik denk in ieder geval dat, dat uh, als een paal boven water staat, dat die, die hypotheek aftrekken in deze vorm, hey, met name ook uh, aan de bovenkant, dat dat gewoon echt een uh, ongelooflijk pervers uh, systeem is. Daar moeten we echt iets doen. En uh, ja, dit kabinet heeft er een soort uh, taboe op gezet. Dat is ontzettend slecht voor de hele woningmarkt. Helemaal goed. P Paulus Jansen uh, van de Tweede Kamer uh, van de SP. Dank u wel uh, voor uw commentaar. Tot ziens. Meneer, meneer Hukker, uh, ja, wat, wat denkt u dat er nu gaat gebeuren? Want bedoel, uh, kabinet Rutte 1 heeft toen gezegd... ja jongens, allemaal leuk en aardig, maar wij gaan niet in nieuwe betekenten afzit, de aftrek zitten. Ja, gaat dat ook niet gebeuren? Nee, dat gaat niet gebeuren, want uh, dat, dat is helder. Dus uh, er zal wat anders gaan gebeuren. En, uh, en, en zonder samenhang verzet ik me daar dan eigenlijk ook tegen. Wat er zal gaan gebeuren is dat het niet, niet afgeschaft wordt... He, want uh, dan heeft men problemen en breekt men verkiezingsbelofte. Dus ik, ik, ik, ik zal ze uh, be, be, ja, beoordelen op basis van een verdere verzobering van de hypotheekrenteaftrek. Ja. En naar mijn idee gaat het daar dan al fout mee. Omdat je dan weer uh, een, een aantal stenen uit de gevel haalt en, en de hele muur dondert in elkaar. He, dus, dus naar mijn idee uh, moet je eigenlijk niet plat bezuinigen op de, op de woningmarkt. Perfect. Maar eerst nadenken over een goed plan. En ik denk, uh, zeker als je de inbellers allemaal gelooft... dat als je dat goed, uh, goed brengt en je vertelt wat de toekomstperspectief is... en je maakt die woning maar duurzaam... dat iedereen zegt, goh, eindelijk een goede visie. Helemaal goed. En uh, daar ga ik in mee. Meneer Hercker, ik dank u wel. En, uh, dank u wel voor het bellen. Uh, want wij gaan inderdaad nu even naar een beller. Bijvoorbeeld uh, Pieter Klein uit Nijverdel. Dag Pieter. Hallo. Zegt u het maar. Wat vindt u ervan de stelling van vanavond? Nou ja, ik heb het idee dat die betekenten aftrekken... een uh, verkapte vorm is voor uh, banken om uh, winsten te behalen... Dus uh, um, als ik uh, maar 2% voor aan hypotheekrente zou uh, moeten betalen... dan uh, hoef ik geen hypotheekrente-aftrek. Maar de, de, de, de, de banken belachelijk... verdienen geld aan de hypotheekrente-aftrek? Nou ja, als banken lenen tegen belachelijk lage tarieven van uh, de ECB... of, of welke uh, andere bank dan ook, uh, vervolgens uh, moet ik 6% betalen. Uh, als ik maar 2% zou hoeven te betalen... Uh, dan zou ik niet uh, uh, in aanmerking hoeven te komen voor hypotheekrente-aftrek. Helemaal goed. Pieter, bedank je wel. Uh, William uh, uit Dordrecht. Ja, ja. zeker maar. Goedenavond. Ik ben voor een hypotheekrente -aftrek, boven 4,5 ton. Ieder huis boven de 4,5 ton heb geen hypotheekrente -aftrek Onder de 4,5 ton wel. Maar vindt u en, ook dat het uh, uh, gelijk in moet gaan? Het nu ingaande, want daar hebben ze volgend jaar pas last van. Want je betaalt altijd een jaar later heb je, heb je de belastingaftrek. Een maar, jaar later. Maar, maar bent u niet bang dat die mensen dan uh, ja, op de fles gaan? Nee, die hebben geld zat die 4,5 ton voor hun huis kunnen betalen. Meer als 4,5 ton. Die hebben geld zat. Oké, okay, en die hebben die, die, die hypotheekrenteaftrek niet echt en, nodig. En die diefstal van die, uh, die overschrijdbelasting moet er vandaag nog af. Nou, hartstikke goed. Ja, dank en, dan wel, de, en dan gaat de woning, uh, woningmarkt, die komt dan vrij. Die komt los. Goed om te horen. Dankjewel, William. Super. Doen. Doen. En we gaan nog eventjes naar Twitter. Uh, Vincent die zegt... Waarom alles privatiseren? Overheidswoningen. Alles in beheer van de staat. Oeh, ja, dan gaan we richting uh, de uh, stalinistische manier. Uh, Reinier Mak. Discussie. Hypotheekrente aftrek. Eerst lange termijn visie op wonen. En dat lijkt te veel gevraagd in gedoogconstructie. Uh, dan hebben we nog uh, Adrian Dubbeldam. Die zegt... Ik zeg afschaffen boven de 500.000 euro. Uh, Joris engeling Die zegt... Uh, Als de hypotheekrente aftrek wordt afgeschaft... Vruis ik naar België. Nou, veel plezier in België. Nee hoor, zover is het nog niet hoor, Joris. En uh, J van rijk die zegt, ik ben het niet eens met al die bezuinigingen. Bezuinigingen doe je in goede tijden. In slechte tijden moet je de koopkracht bevorderen. Uh, dan hebben we uh, Bauco Pot. Huizenkopers zijn zo bang dat de hypotheekrenteaftrek verdwijnt. Uh, dat je het ook maar beter kunt doen. Dan zijn we er vanaf. Dan is er tenminste duidelijkheid. Nou ja, zo kan je er natuurlijk ook tegenaan kijken. Uh, dit was uh, uh, avondspits van WNL. Zondag is uh, WNL er weer met Eva Jinek uh, op zondag. Daarin zit Ed Nijpels, Angela Groothuizen in Wilfried Guinea. Zondagmorgen half tien op uh, Nederland 1. Straks op deze zender is Brans met boeken met de schrijver Detlef van Heest... over zijn boek Het land. Uh, dat zou hier op Radio N. Ik wens u een prettig weekend. En uh, nou ja, namens mij natuurlijk en natuurlijk ook namens WNL. Maak er een mooi feest van.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 Biobollen. Plus Arctie, de strijd Arctie, tegen de natuurwet van, van Henk Bleker. Luister zondagochtend van 8 tot 10 naar... naar Radio 1, het nieuws van alle kanten. Stel, u heeft allerlei goede voornemens, zoals meer bewegen, gezonder eten... en net zoveel leuke dingen doen als in het afgelopen jaar...